4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Een juwelier in de designer outlet in Roermond is beroofd van 180.000 euro aan diamanten. Dat gebeurde al in december, maar is pas vandaag door de politie naar buiten gebracht. Eind december kwamen vier mannen de zaak in Roermond binnen. Een van hen leidde het personeel af, terwijl de andere drie een vitrine openmaakten en de diamanten eruit haalden. Daarna liepen ze de winkel uit. De politie heeft geprobeerd om de zaak in stilte op te lossen, maar nu dat niet is gelukt zijn bewakingsbeelden van de roof vrijgegeven. De Verenigde Naties willen dat er internationale sancties komen tegen bijna 150 bedrijven uit Myanmar die het militaire regime financieel steunen. Volgens de VN konden de bedrijven weten dat hun geld gebruikt zou worden bij de mensenrechten schendingen tegen de islamitische Rohingya-minderheid. Het gaat dan om onder andere het bouwen van een grensmuur en om infrastructuurprojecten op land van Rohingya. Veel van de genoemde bedrijven hebben buitenlandse zakenpartners. In Nederland zou het gaan om Shell, zo blijkt uit onderzoek van de NOS. De Noord-Ierse rederij die de Titanic bouwde... staat op het punt om failliet te gaan. Het bedrijf is onder curatelen gesteld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog... werkten er nog meer dan 30.000 mensen voor Harland Wolf. En daarna werd het minder. Het bedrijf probeerde het tijd nog te keren... door zich meer toe te leggen op het bouwen van windturbines... en het repareren van schepen en olieplatforms. De 130 mensen die er nu nog werken... voeren al een week actie. Zij vinden dat het bedrijf moet worden genationaliseerd. De Domtoren in Utrecht moet een uitkijkplatform en een lift krijgen. Dat zegt de beheerder tegen RTV Utrecht. Daardoor zouden er meer toeristen in de monumentale toren langskomen. De Kerktoren wordt op dit moment grondig gerestaureerd. En dat duurt nog een aantal jaren. De gemeente kijkt nog of de plannen haalbaar zijn. Na de zomer moet daar duidelijkheid over zijn. Het weer. Geregeld zon tussen de wolken door en op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is tussen de 22 en 26 graden. Morgen ook een periode met zon en meest droog. Alleen in Limburg is er kans op rijregen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 De alarm. En jij? Herken je een van de signalen? Bel direct 112. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon, zon, zon zee, zee. Zandvoort en de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de haling van Zandvoort op zaterdag. easy. Ellie's on the microphone with Ross and G All the people in the dance will agree that We're well qualified to represent the LBC Me, me and Louis We're gonna run to the party and dance to the rhythm It gets harder This fable from off my eyes My burning sun will someday rise So what am I gonna be doing for a while So that I'm gonna play with myself Show them how we come off the shelf Summertime Een stukje op van deze plaat en uh, Jaap zei meteen Lana Del Rijen. Ja, uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, heel goed. Ja, ja. heel uh, goed. De doing time, zo uh, aan het begin van het uh, derde uur van Zandvoort op zaterdag. Jawel, wat hebben we net een historisch moment meegemaakt, Jaap? Ja, <laughs> ik, ik uh, zeg net tegen je, uh, tijdens uh, het uh, nummer van Lana Del Rijen op uh, zondagmiddag in 2016 zat ik hier met Anders Zandbergen, wie kent hem nog? Mister Europa. En uh, wij zaten toen naar de, de Spaanse Grand Prix te kijken. Het was de eerste keer dat uh, Max Verstappen in een Red Bull rondreed. En wat gebeurde er op die dag? Nou, toen reed hij ineens op kop. We hadden het, het uitstapje van Rosberg en uh, Hamilton uh, bij de eerste uh, bocht uh, bij die uh, Grand Prix. En toen gebeurde het uh, meest wonderlijke. Verstappen begon die wedstrijd naar zich toe te trekken en wonden. Het zou toch niet waar zijn? Dus ze waren getuigen van een historisch moment. Nu! Op deze zaterdag zijn we weer getuigen van een historisch moment. Want het is de eerste keer vandaag dat Max Verstappen een pole heeft gepakt. De allereerste, de allereerste pole position voor ja, Max. Uh, bij de Grand Prix van Hongarije. En hij uh, laat uh, daar uh, Valtteri Bottas en Lewis Hamilton achter. Dus twee Mercedes'en. Uh, wel heel opvallend vind ik ook dat uh, niet dus Hamilton naast Verstappen staat. Dat zou je verwachten. Maar die staat dus gewoon één uh, plek achter, uh, um, Hamilton, uh, nee, achter Bottas en uh, Verstappen op de uh, tweede startrij. Die, uh, die moet die, hij uh, delen als het goed is met, uh, met Vettel of Leclerc. Dan ben ik even niet uh, de, met, met Leclerc. Hoor, dat uh, zie ik nu. En Vettel staat op... Uh, de derde starterij, dus dat uh, samen met Gasly. En heel dat het is, oranje uh, ook weer daar in Hongarije. Ja. En die genieten er nu van, hè? Ja, maar goed, ik, ik, dan gaan we ook weer even naar de, alle nuchterheid. Want we moeten natuurlijk uh, wel vergeten... de slag is uh, uh, nu wel even binnen, maar het is... een Daarmee is nog niet de hele wedstrijd uh, naar binnen gehaald, want het gaat om morgen. Want morgen worden de, de prijzen verdeeld en die, uh, gaan, uh, die verdeeld worden verdeeld naar ergens rond 75, 76 ronden. Want zo lang duurt die grote prijs uh, van Hongarije. Zometeen om uh, kwart over vier hebben we de pit reports. Ja. Wat gaan we verder in uh, dit uur nog doen? Um, verder in dit uur hebben we om half vijf, als het goed is, dan moet ik even uit dier van de week. Heel goed. En om kwart voor vijf moeten we nog een uh, gedicht optrommelen. Dan nou ga ik toch weer even bij onze vriend Marco de Messe kijken. Want die, die moeten we wel een beetje in eer houden hier op Zandvoort op zaterdag. Dus ik ga weer even bij Marco op zijn profiel kijken of die nog iets moois heeft achtergelaten. Oké, okay, dat allemaal in het derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Maar het was formidabel, Max. Formidabele. Formidabele. Je was formidable, je was formidabel.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 Heel mooi, de allereerste pole position voor uh, Max Verstappen. Formidable, zo noemen we dat inderdaad. De single van uh, Stroma E. Zometeen krijg je de, uiteraard uh, meer nieuws uh, over de Formule 1 in Pit Reports, maar eerst deze. Wat wou je zeggen, Jaap? Fox de Fox. Fox de Fox, heel goed. <lacht> eh, lijkt me wel een mooi poppissie die we kunnen spelen. Je gaat door voor uh, de koelkast. Uh, lijkt me wel verstandig. Heel goed. Zo dadelijk dus uh, de Pint Report. Krijg je ook uh, de, de, de startopstelling uiteraard... van de Gramp uh, Grand Prix van Hongarije. Van, uh, Grand Prix. Uh, morgen. ja, dat is leuk dat ik het ben, <lacht> ja. Just little precious little diamond. No diamonds Uh, en uh, Nee, wat zeg je nou ja, Enrique, ik ja En ik Ja, daar was ik mee bezig voor, uh, voor, voor Albert jan ja, Ben jij een beetje in, uh, in de banen om dat te versnappen? Die, ja, die een, beetje, een beetje Fox te Fox ben ik. Uh, nu. is Albert-Jan Vos, uh, Dat krijg je uh, dat. Ja, Fox Fox we gaan hem uh, opstarten. Ja. Race Radio. Pit Report. Ja, de Pit Report, want die andere had ik al gekregen van me. Dus, uh, nou, doen we hem gewoon ah, zo. Uh, jammer, ja. ik vind het, uh, vind het altijd zo leuk. Uh, om ja, een, nee, te... maar één keer te... is uh, genoeg. Oké, okay, uh, ja. oké. Okay, nou, het, kom maar op met die pit report. Ik, ik, ik ga er wel uh, wat, uh, wat over vertellen. Want uh, er is uh, voor die mensen die... ja, uh, uh, uh, misschien ernaast uh, gegrepen hebben... voor een kaartje voor de Dutch Grand Prix volgend jaar in Zandvoort. Er is hoop. Want uh, hart van Nederland uh, die meldt dat uh, deze week. Uh, er is... Nog uh, altijd een mogelijkheid om uh, nog bij het uh, Grand Prix weekend aanwezig te zijn. Ik weet dat mijn zus en mijn zwager die hebben kaarten voor de zondag. Dus maar zondag, dat schijnt uh, nu echt uh, helemaal weg uh, te zijn. Maar er uh, moet natuurlijk nog wel gelapt worden. Want je kan natuurlijk wel even besteld hebben. En, uh, en uh, uh, je kan wel ingeloot zijn. Maar nu moet het ook uh, nog even afgerekend worden bij de kassa. Ja, maar daar ben je wel voor verplicht, zeg maar, hè, om te ja, betalen. Ja, dus, um, dat, hmm. is, dat is één uh, kant van het verhaal. En dan wordt het nog uh, duidelijk... Van wie kan het allemaal uh, zich permitteren? Want de prijzen zijn toch wel pittig... te noemen, want ze zijn wel marktconform. Uh, ze liggen overigens wat lager... ten opzichte van bijvoorbeeld een Grand Prix... als in België. Heb ik me laten vertellen. Dus uh, wij zijn iets uh, goedkoper... in dat, in dat opzicht. Uh, maar um, nog even, excuus, want er moet een kikkertje... zitten in mijn keel. Um, de marketingdirecteur van... Uh, de Dutch Grand Prix, dat is steunvrij. Die heeft uh, afgelopen woensdag uh, laten weten dat in ieder geval de tickets nu betaald kunnen worden. En de kaartverkoop is volgens hem ook goed verlopen. Bijna alle tickets die waren aangevraagd en toegewezen zijn betaald. Alleen voor vrijdag en zaterdag zijn er nog kaarten beschikbaar. Dus dat uh, biedt perspectief voor mij met mijn krappe beurs. Want ik heb nog wel twee of drie tientjes nog wel over om uh, ergens op een vrijdagmorgen op een tuintop te gaan zitten. Om die jongens nog eventjes een actie uh, te zien. Maar wij bij uh, CFM stij, zijn toch gewoon op het circuit? Uh, dat moeten we nog even zien uh, te, tegen die tijd. Dus dat, uh, want, want ja, uh, de VIA heeft daar zijn eigen... Uh, maatstaven voor, want uh, je moet natuurlijk een accreditatie hebben. Uh, en een uh, van die accreditaties, daar gaat de via over. En ik weet niet hoe het met de Formule 1 zelf is, maar de Formule 1 is de organisatie uh, van uh, van alles. Erik uh, gaf uh, vanmorgen aan bij uh, Goedemorgen dat. Uh wij mogelijk ook op het circuit oh, kunnen staan. Nou, dat dus... is uh, Piet perspectief. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat ik misschien als een soort uh, verslaggever nog eventueel rond zou kunnen lopen. Dat weet je niet. De, de programmaleiding moet daarover beslissen. Het is net uh, als uh, bij de bondscoach uh, voor het uh, voetballen. Hè. Koeman roept de spelers op. En uh, dan uh, mag ik, uh, als uh, ik opgeroepen word, dan uh, kom ik wel. Oké, okay, dus maar uh, de mogelijkheid uh, voor het uh, kopen van kaarten, dat, uh, dat ja, komt er nog. Um, er is nog, uh, ook nog, uh, was er nog een gedoe uh, rondom de de verkopen, de doorverkopen van die kaartjes... daar schijnt de Formule 1-organisatie... een uh, foefje voor te hebben... om daarachter te komen dat als dat uh, gebeurt... dat je dan uh, je kaarten on klap ongeldig zijn. Uh, een van die uh, mogelijkheden... waarmee uh, dat uh, kan gebeuren... is de zogenaamde blockchain... Uh, technologie, Dat betekent dus dat je, als je een kaartje koopt op het internet, dan wordt die gewatermerkt. En dat betekent dus dat zo'n kaartje meteen uh, een watermerk heeft. En als je dat gaat verkopen of wat dan ook, dan ziet men dat meteen. Dus dat, uh, dan, dan, dan weet je ook meteen dat je uh, in overtreding bent. Dan nog iets anders. Want uh, niet alleen uh, NH-nieuws, maar NH-nieuws heeft het ook overgenomen... Uh, in, uh, dat, dat is van motorsport.com. Uh, want er is nog uh, een, een hele hoop uh, nog te doen over de veranderingen... die aan het uh, circuit Zandvoort nog moeten worden uitgevoerd. Uh, er is ook een circuitcommissie van de FIA... van de Internationale Automobielfederatie. En die moet beslissen over de voorgestelde wijzigingen. Uh, zoals dat populair uh, wordt gezegd. Ze moeten er nog een klap op geven. Uh, Michael Massey, dat is de opvolger van Charlie Whiting. Want die uh, man is uh, vlak voor de Grand Prix van Australië overleden. Uh, Michael Massey is uh, degene die daarover gaat. En die zegt dat er nog uh, het een en ander moet uh, gebeuren. Ze hebben daarover nog het uh, nodige gevraagd bij uh, de circuitmensen uh, van Zandvoort. Uh, een van de meest opzienbarende veranderingen zoals die uh, moet gaan plaatsvinden betreft de Arie -bocht, Die moet veranderen in een kombocht. Nou heeft uh, bijvoorbeeld Niek oude Luttighuis van het circuit iets laten zien over hoe zo'n bocht eruit zou kunnen zien. Want hij is bij uh, zo'n uh, Oval in Nederland uh, geweest. Waarbij je die uh, vakante bocht ook heel duidelijk kan zien. Voor degene die Niek oude huis op Facebook kunnen volgen. Die hebben dat ook inderdaad kunnen zien. Het is ook een, behoorlijk, ja, een behoorlijke kombocht die, die, die daar op te zien is. En zoiets moet dan ook gaan komen in de Arie Lijndijkbocht. Nu is die nog een beetje redelijk vlak. Maar sta je bijvoorbeeld al een beetje in die bocht... dan weet je... Ja, hij ziet al een beetje hellend, maar hij wordt nog hellender. Mm -hmm. Dus... Um, Pirelli had daar eerst bezwaren tegen gemaakt, Maar de, motor, of de bandenleverancier zegt inmiddels dat dat wat, wat hun betreft minder snel een probleem gaat worden. Er is ook een delegatie geweest van het circuit Waarin ik al de eerder genoemde Niek oude luttighuis al heb zien opduiken. Maar hij was niet de enige. Erik Wijers was daar ook. En die hebben daar allemaal met één bedoeling zijn ze daar geweest om tekst en uitleg te geven over de mogelijke veranderingen van uh, het circuit Zandvoort. Want een Italiaans uh, designerbureau, Dromo, die gaat uh, dat allemaal doen. En de bedoeling is dat... Oh, die de... heeft al heel veel uh, circuits aangepast. Ja, ja dus... zilverstam bijvoorbeeld ja, ja, hebben ze al dat gedaan. dat zit helemaal goed. Dus ja, uh, daar moet de circuitcommissie van de VIA uh, daar nog over buigen. Hè. En die komen maar een paar keer per jaar bij elkaar. Dus... Oké, okay, binnenkort nou, geeft ze daar een uh, klap op. Zijn we daar ook klaar mee? Ja, en dat is eigenlijk het enige wat we erover kunnen vertellen... Uh, wat betreft de, de laatste nieuwtjes rondom een uh, circuit van, uh, van Zandvoort. En dan kunnen we alleen nog eventjes volstaan... met wat er uh, nu is gebeurd in Hongarije. Wat dat is het er belangrijkste. Want ja, wie uh, wil weten wat er gebeurd is? Nou, uh, vandaag kunnen we de vlag een beetje voor een deel uitsteken... omdat Verstappen zijn eerste pol heeft gepakt. Dat deed hij uh, voor Valtteri Bottas, die ongeveer... 100ste, bijna 200ste uh, achter de tijd van uh, verstappen zat. Daarachter zat Hamilton die op de derde plek uh, st start moet uh, gaan we starten morgen. Uh, Leclerc vierde, Vettel vijfde, Gasly zesde. Dus de top zes is min of meer eigenlijk een beetje uh, zoals je dat zou verwachten. 18de achter verstappen. Ja, uh, dat is dan weer wel iets wat uh, nog met name binnen de Red Bull uh, team nog iets uh, voor de nodige discussie zou kunnen zorgen. Want ja, Gasly heeft het uh, zwaar op dit moment bij uh, Red Bull. Norris en Sainz uh, staan op de vierde startrij. Grosjean en Rai-Ikonen staan op de vijfde startrij. Fietsen we er nog even doorheen, want bijvoorbeeld degene die vorige keer op uh, de derde plaats is geëindigd bij de Grand Prix van Duitsland, Daniel Kiviat, die staat dertiende. Dus uh, die uh, staat uh, op de zevende startrij. Dan Jovinazzi op de die staat dus uh, onder andere daarnaast. En Ricciardo heeft een beetje zijn eerste uh, kwalificatierijks uh, uh, een beetje verknoeid. En die moet het nu doen op de negende startrij. En die staat achttiende. En ik zit even naar beetje... Russell uh, te kijken in de Williams. Die heeft het nog niet eens zo slecht gedaan. Helemaal niet. Zestiende plek. En uh, daarmee uh, kan je toch wel duidelijk merken dat... Een beetje het herstel uh, is ingetreden. Williams uh, had het uh, gisteravond er al over bij het uh, Formule 1 café bij Siggo Sport. Uh, het, uh, en niet alleen de kenners ook. Uh, die zeiden van ja, het kan zo zijn uh, dat je op een gegeven moment uh, secondes gaan heel snel. Maar dan de laatste tieners naar de sub. Ja, maar naar na het e e eerste punt van uh, vorige week uh, ja, gaan ze weer beter. Is ook een uh, mentale opsteker voor een team van Williams. Uh, Kubica heeft dat uh, punt uh, binnengehaald op de tien, uh, tiende plek. Weliswaar zaten daar ook nog wat, uh, wat dingen in. Omdat uh, de Hazen en de, de, de Alfa Romeo's... die werden uh, bestraft voor het een en ander. Ja, en die zijn en die weer in de roep uit... gegaan. En uh, ja, dat uh, weten we pas in september. Ja, dat is weer uh, belachelijk. Uh, zoiets moet dan, je dan wordt er een uit... uitspraak over gedaan. <laughs> maar goed, we hebben er heel veel over gekletst. Uh, wat betreft het sportnieuws ik denk dat het weer gewoon tijd is over... Om een stuk muziek te hebben. Albert Jan, Enrique Iglesias, ik had hem al voor je gedraaid, En andere, maar ditmaal wel. Uh, Perdon. Een lekker zonnetje erbij, helemaal goed, hier is hij. Dime si es verdad. Me dijeron que te esta casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame tu despedida para mi fue dura. Sena que te llevo a la la. Yo no subeás de la esta... dog-outs. Mooi <laughs> dier van de week. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Maar ik heb maar... hem... <laughs> Hij is een beetje ruig, dus uh, doe, doe even niet. Hij zou, zou wel heel goed kunnen denken. Ja, Enrique Iglesias hoor je speciaal uh, voor Albert-Jan uh, daar in Spanje. Volgende week is hij er weer, uiteraard. Neem wel even Elf, het goede pardon. weer mee. Ja, uh, neem wel het nou ja, goede weer mee. zonnetje begint te schijnen. Dus. Uh, nou ja, dat, dat kan alleen maar het, uh, het, de hand van Albert-Jan zijn geweest. maar, hey, zeg maar goed, half vijf, dier van de week, wie hebben je ja, in de aanbieding? Ja. En dan uh, zegt er iemand: je moet even lekker op de website, hey, op Facebook uh, kijken. Ja, hou je mond. Hou je mond. Zit je even de beetje de plager op? Maar goed, uh, er staat uh, zowel op Facebook als op de website staat het verhaal van Pip uh, te vinden. En daarom uh, hadden we het net over van hoe het de, de doorgehouden houdt. Dat zou heel goed passen bij, deze, bij dit dier van de week. Uh, Pip is een uh, jonge enthousiaste dame die een stabiele baas zoekt. Uh, en ze komt uit Spanje en voor een beter leven. Dat is ook wel zo, want er is in Spanje natuurlijk veel misgegaan. En daarom zit Pip nu in het. Asiel. Dus Albert-Jan, snel terugkomen. Uh, neem Pip dan even mee. Oh nee, Pip is er al. Uh, maar goed, uh, misschien is uh, het wel zo dat je dan een beetje een Spaanse herinnering... en dan uh, neem je Pip uit het asiel Maar Ja, kan toch? Uh, want toen uh, zij net in het asiel kwam... had ze erg weinig vertrouwen voor onbekende mensen. Dat gaat nu uh, behoorlijk wel wat uh, beter. Uh, Pip gaat graag mee met... Uh, vrijwilligers die haar uitlaten... want dat is natuurlijk wel nodig. Uh, ze is gek op koekjes... en doet daar... graag het een en ander wat voor. Kijk, de tekst staat anders... maar ik uh, probeer het <lacht> een beetje... wat, wat ne met netjes uh, te, te vertellen. Uh, Pip houdt van uh, lekker knuffelen... of spelen... Uh, ze houdt ook uh, van uh, goede structuur en stabiliteit. Daardoor kan Pip ook misschien wat meer zelfverzekerder door worden. En uh, ze zegt ook graag iedereen gedag. Als de nieuwe kennismaking met de nieuwe mensen goed uh, bevalt... wil ze dus graag jouw nieuwe vriendin worden... Wel moet je daarvoor in rekening. Uh, uh, daarvoor moet je wel het nodige rekening mee houden. als je dat in huis wil hebben, uh, haar in huis wil hebben. Want uh, ze vindt het natuurlijk niet bij iedereen leuk. Uh, ze is sociaal met andere honden. En hoe meer honden er zijn, hoe gezelliger zij zelf ook is. Groot of klein, het maakt Pip allemaal niet zoveel uit. Hier in het asiel heeft ze een aantal hondenvrienden gemaakt en daar speelt ze graag mee. En hoe wilder, hoe beter is het motto wel van Pip. Dus dat is uh, het, in het kort het verhaal. Overigens, ze kan ook met katten uh, niet goed overweg. En ze wil daar ook helemaal niet mee samenwonen. Verder kan ze prima alleen thuis zitten. In de bench uh, zit ze wel wat rustig. Uh, ja, dat, uh, dat zeg ik goed. En in het nieuwe huis zou ze ook graag een bench willen hebben... zodat zij daar terug kan trekken op het moment dat het misschien wel een beetje spannend voor haar gaat worden. Dat is uh, wel een meest veilige plekje waar ze dan ook niet gestoord hoeft te worden. En gestoord bedoelen we dus lastig vallen. Want dat kan een hond ook overkomen. Uh, dan even in het kort. Het is een, een dame en ze uh, kan niet uh, gekoppeld worden. Uh, leeftijd is, zo uh, schatten de medewerkers van het dierenasiel, 1 tot 3 jaar. Anderhalf jaar uit. Anderhalf jaar dus. Uh, kan bij andere honden. Dat is uh, mogelijk. Niet bij katten. Uh, nog niet gesteriliseerd. Speciale zorg uh, is nog uh, onbekend. Kan alleen thuis blijven, dat is wel een uh, goede, want uh, dat lukt er wel. Uh, in de auto gaat ook goed. Uh, gedrag aan de lijn is goed. Uh, de basiscommando uh, kent ze zindelijk. Uh, ze is ook waaks. Dus dat betekent wel van uh, als ik uh, een poststuk door de br br brievenbus zou gooien, <lacht> dat ze dan op een gegeven moment uh, nog net niet uh, dat uh, poststuk uit mijn handen gerist. Het scheelt niet alleen, maar, ze kan dus aanslaan. Uh, blaffen dus groter dan 50 centimeter, weinig prachtverzorging, kan ook heel goed loslopen. Uh, heel uh, nou, lang zit nog niet. Bij kinderen vanaf 6 jaar is dat uh, prima. En uh, sinds het asiel, nou, nog niet zo lang, eigenlijk. Sinds gisteren? Dus, uh, ja. dus het wordt tijd uh, dat we meteen uh, even een nieuwe baas voor uh, Pip gaan uh, zoeken. Nou, ze kunnen naar het uh, Kennemer dierthuis Keesomstraat nummer 5. Ja. En uh, de website uh, bekijken, uiteraard. Leuke, leuke hond is het. Dus uh, kijk even voor de foto's op de website of op... Facebook. Heel goed, Jaap. Ja. dankjewel. Uh, dat was het dier van de week. Pip. Hey, en hier is jouw plaatje. Ja, dit uh, klinkt mij zeer bekend in de orde. Dat is een uh, beetje een freak plaatje. Het lijkt ja, wat... een beetje op Duran Duran. Ja, uh, sterker nog, het uh, zijn ook leden van Duran Duran. Maar dan oh. wel onder de naam Arcadia. En dat nummer dat heet The Flame. I'm yeah. ik zie het ja. meteen in Durand uh, Durin ja. tijd, wel uh, ja. ja. oh, leuk hoor. Ja. Uh, ik kan er nog wat over vertellen, over dit uh, fenomeen waarom ze zich Arcadia hebben genoemd. Ze hadden destijds een conflict met uh, de platenmaatschappij en uh, op een gegeven moment uh, vonden ze die platenmaatschappij niet, uh, niet zo leuk meer. Toen zeiden ze op een gegeven moment... Weet je wat, we gaan niet meer uh, uh, nummers uitbrengen duur, onder Duran Duran. En we besluiten het eens dus even onder de naam Arcadia uit te brengen. En hey. toen kwamen ze op een gegeven moment bij een uh, ander platenlabel naar terecht. Uh, hier en daar waren er best wel wat, uh, wat dingen die uh, afweken uh, van het uh, Duran Duran uh, uh, genre. Om het dan maar zo te zeggen. Maar dit, dit uh, was overduidelijk wel uh, duidelijk een link met, uh, met uh, hoe ze zelf zijn geweest uh, in uh, de Duran-periode. Duran je ziet ook in die clip van uh, The Flame, zie je op een gegeven moment John Taylor ook staan met zo'n uh, ganzenveer contract. En uh, dan zie je hem ook de okay, die deur okay, uh, okay. ja, Dat ja. was een hele mooie, mooie uh, toespeling op uh, die periode die ze hebben doorgemaakt. Dus Ik had hem dat, nog nooit gehoord, deze single, maar wel een hele mooie plaat. Ja. Uh, dus. Dit is ook leuk, want ik weet nog uh, dat uh, ene platenverkoper Ilias Tsakomagides van Atlas Records dit bij het grove vuil heeft uh, gezet. Hij zag er geen brood Nee, hè? maar het is nee. wel een hele grote hit. Een hele grote hit. <laughs> en een lekkere zomershit. want de zon schijnt in Zandvoort. En dat hoor je op de radio uiteraard ook met uh, Ryan Paris en de Dolce Vita uit volgens mij 1984. 83? 83, ja. zeker weten. Oké. Okay. living like in a Dolce Vita This time we got it right We're living like in a Dolce Vita got mm, a dream tonight We're dancing like in a Dolce Vita With lots of music come Our love is made in a Dolce Vita Nobody else than you Ja, jij had een uh, hele verhaal over deze plaat. Ik ga hem toch even weghalen. Want, ja, want je wilde de goede vind, versie ik, ik vind de uitvoering helemaal niet mooi. Deze is beter. Dit is de gewone, normale uitvoering. Ja, ja. nou, het, het, het verhaal waarom ik je dat vertelde net... is dat ik uh, van Ronald van der Poel. Die haalde daar zo'n platen, uh, daar, net als ik. Toen... Uh, Piraatjes aan het spelen waren. Atlas Import Records. <laughs> ja. ja, ik weet het dus nog wel, die reclame ja. toen op de radio. Uh, en die eigenaar uh, die zag er gewoon helemaal geen brood in. Nee, maar het werd wel een hele grote. Ja, het werd een hele grote. In ding. 1983, want uh, ook daarin had je gelijk. Ja. Ryan Paris in Dolce Vita. We are walking like in a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 Hadden we eindelijk uh, de goede versie uh, van deze He? plaat? Wel meteen de 12-ins. Wel lekker hoor. Uh, ja, dat is niet zo erg. Lekker met het uh, zonnige weer, zonnige muziek op de Zonnvoortse Radio. Oh oh, de de Ryan Paris en de Dolce yeah, Pita. Like Invasie. Ja, straks om uh, vijf uur uh, dan is er weer entertainment for you. Maar eerst hebben we onder meer nog het gedicht van de dag. En het gedicht van de dag is moeder en kind van uh, Marco Temes. Yes. En dat komt van Ontroerend Goed. Ja. Pro-proesie noemde die dat toch? Ja, van Marco de Mest is dat. Um, moeder en kind, ik heb voor je gezorgd zoals jij altijd voor mij hebt gezorgd. Met aandacht, geduld en liefde. Ik heb je dorst gelest zoals je mij eens hebt gezoogd. Overdag en na middernacht. Ik heb je verhalen verteld zoals jij mij toen eindeloos sprookjes. Je tranen gedept zoals jij die van mij bij pijn en liefdesverdriet. Je luien verschoont zoals jij mijne. Van het begin der tijd voor een kind... tot het eind der tijd voor een moeder. In de armen van de man die je hebt gebaard en gemaakt... ben je gestorven. Tot de laatste zucht van het laatste uur... zoals jij bij mijn eerste zucht was. Ik voor jou, zoals jij voor mij. In alles gelijk blijf ik toch immer zo... onvoorstelbaar ontoereikend. Maar moeders zijn intens gelukkig... met de kruibels van het brood. Dat ze zelf... Hebben we gebakken. Machtige moeder natuur. Dat is hem. Oké, okay, dat was een gedicht van de dag. Van uh, Marco Temis Ja, uh, Marco heeft uh, nog meer uh, nog gedeeld op uh, zijn Facebook profiel. Want ook uh, de letters op de kippentrap. Die zijn weer in al de oude luister hersteld. Ah, dat was, uh, vorige maand uh, is dat uh, gebeurd. Dus uh, mensen die bijvoorbeeld in de Spoorbuurstraat... Uh, daar de trap omhoog gaan uh, richting het station... die kunnen de, de, dat gedicht inmiddels nu ook weer gewoon lezen op de treden. En het staat niet en staat, op goed, andere, op, ja, staat goed op met goede verf. Dus ja. um, uh, helemaal blij dat dat uh, trapgedicht ook weer terug is. En dit is ook een klassieker hoor. <lacht> Climax, ken je hem nog? Die, ja, ja, die ken de ik De Mens Is Love. Yeah, yeah. I've been born. even een testje. 1983 had je net goed. Dat jaar uh, hoort uh, bij dit plaatje? Uh, dat zou ik ook niet eens weten, maar het zal ook wel ergens in de jaren 80 geweest zijn. 1986. Klimax en de man's zijn laugh. Draai nog even één plaat en uh, dan gaan we eens even praten met uh, Fred. Ja, hij kom. is weer binnen en uh, wij zijn uiteraard heel benieuwd wat hij zo dadelijk na vijf uur gaat doen. Dat hoor je naar deze van Merillion. De single van Merlion en Kaylee. Ja, het einde alweer van Zandvoort op zaterdag. Maar dat betekent ook dat het begin is van Entertainment for You. Goedemiddag, Fred. Ja, het is het begin van het einde. Het, het begin van het tijdelijke einde. Het begin van het tijdelijke einde. De hele maand augustus verder niet. Maar zo dadelijk na vijf uur ben je er toch nog. Ja, zo is het. En dat uh, samen met uh, ja, Wil de Brouwer. Je ziet hem al zitten hier in de studio als, uh, als je zit te kijken. Uh, hij gaat over zijn laatste nieuw uitgebrachte single we hebben Zomerzon. En uh, we gaan nog eventjes bellen met uh, Femke Hengeveld en, uh, en, en Peter Beense. Daar gaan we ook nog eventjes mee bellen. Nou zo zo. Uh, ja, over zijn uh, laatste single uh, Laat het los. Oké, okay, laat, uh, ja, laat, uh, laat het los, ja? Ja, laat het los. Ja, dat zijn wijze teksten. Heel ja, goed, ja, ja toch? Ja. ja dus, dus over vijf weken ben ik weer terug, joh. Over vijf <laughs> weken. Ik wens je heel veel uh, plezier in uh, beide gevallen. duidelijk met uh, de laatste voorlopig. Ja. En uh, uiteraard uh, met de vakantie, ja de weer. De zomerstop. <laughs> hij doet mee met de moederleven. Ja, jij ja. ja. ja, doet een week eerder, hè? Die beginnen op 1 september en hij een week later. Dus, Oké. Okay. Uh, dus Jaap, uh, ja. jij ook uh, bedankt? Ja, graag gedaan. En uh, volgende week dan uh, is AJ er weer en dus dan ben ik er ook weer bij. Ben ik getransformeerd tot AJ? Volgende week. Uh, ja, ja. Ja. ja, dat bedoel ik. ik oh, zeg ja, ja, ja, ja. het goed. Ik ben getransfereerd ja, ja, ja, ja. Okay, uh, ja, naar de kapper. Uh, uh, ja. Nou, weet ik niet. of. Uh... <laughs> maar we moeten het wel van de positieve kant uh, blijven bekijken. Mooi, ja. hè? Mooi, oh, ja, ja, ja. Dank, <laughs> dank u wel. Tot volgende week. En Veel plezier met Fred. Dag.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 And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, da, be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't hey. always look on the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 When you look at it life's a laugh and a joke it's true You see it's all a show keep them laughing as you go Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de eter op 106.9 Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de eter op 106.9 straks meer